12 uur. Het NOS Journaal door Alt Meegens. Goedemiddag. Rechtszaak Wilders mag doorgaan van de rechtbank. Bij vijf pensioenfondsen dreigt verlaging van de pensioenen en bergbeklimmer Ronald Naar is omgekomen in Tibet.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 Het recht op een eerlijk proces is niet geschonden... en daarom kon het proces tegen Geert Wilders vanochtend worden hervat. De rechtbank in Amsterdam deed uitspraak over een verzoek... van advocaat Moskowits om de zaak te stoppen. Maar de rechtbank heeft dat verzoek afgewezen. Verslaggever Matthijs van der Wiel sprak over deze beslissing... met Polly van Dijk, woordvoerder van de rechtbank. Moskowits zei dat door de manier waarop het Hof betoogd heeft... dat Wilders moest worden vervolgd, dat hij daardoor eigenlijk al veroordeeld is, want dat was heel uitgebreid en heel erg duidelijk al gemotiveerd. De rechtbank zegt van niet, waarom niet? Nee, de rechtbank heeft vastgesteld uh, dat er eerst door het OM geseponeerd is. Dat waren hele uitgebreide cepo beslissingen uitgebreid gemotiveerd. Vervolgens is er geklaagd over die beslissing. Ook die klachten waren heel uitgebreid gemotiveerd. Uh, daarna heeft Wilders er zelf nog iets over kunnen zeggen. En daar heeft vervolgens het Hof een beslissing opgenomen. Dat kon niet in drie regels? Dat kon inderdaad niet in drie regels. Ook die beschikking is uitgebreid gemotiveerd. Het Hof heeft uh, uitgebreid aangegeven waarom zij vond uh, dat er wel vervolg moest worden. En de rechtbank stelt nu vast dat het Hof daarmee uh, zijn boekje niet te buiten is gegaan. En zei ook dat de procespartijen, waaronder het OM, heel duidelijk zich niet hebben gebonden gevoeld aan die beslissing van het Hof. Dat is ook gebleken, want het OM heeft vrijspraak geëist. Er was een ander belangrijk punt in dat verzoek van meneer Moscovici om hier de zaak te laten stoppen. Dat was dat etentje waar het zo vaak over gegaan is. Er is daar geen getuige beïnvloed. Waarom niet? Uh, er is vastgesteld na de getuigenverhoren, uh, waarbij ook Jans natuurlijk zelf is gehoord... dat er niet geprobeerd is om Jans te beïnvloeden. Er heeft wel een discussie plaatsgevonden over die beschikking. Had dat gemogen? De rechtbank zegt uh, dat had hij niet moeten doen. Schalke had dat niet moeten doen. Schalke, dat is de raadsheer van het Hof die besloten heeft dat Wilders moest worden vervolgd. Ja, hij maakte deel uit van de Kamer die dat beslist heeft. Uh, de rechtbank stelt vast uh, dat hij uh, niet in discussie had moeten gaan met, met Jansen over die beschikking. Omdat dat uh, de schijn geeft uh, naar de buitenwereld toe alsof hij nog iets te maken zou hebben met het proces... Uh, daarvan zegt de rechtbank, je had het gewoon niet moeten doen. Maar het is niet zo dat het van invloed is op dit proces. Uh, de rechten van Wilders als verdachte zijn hiermee niet geschaad. Polly van Dijk van de rechtbank in Amsterdam. Inmiddels is het proces hervat. Wilders staat terecht voor haatzaaien en groepsbelediging. Vijf pensioenfondsen moeten mogelijk volgend jaar de pensioenen verlagen. Dat blijkt uit een evaluatie van de toezichthouder, de Nederlandse Bank. Ondanks het herstel op de beurzen, vorig jaar hebben deze fondsen nog steeds financiële problemen. En met alleen premieverhoging lijkt het gat niet te dicht... en daarom moeten de pensioenen dus misschien wel omlaag. Gertjan Dennekamp, welke fondsen gaat het? Nou, vier fondsen hadden in februari al vrijwillig gemeld... dat ze mogelijk deze maatregel moeten nemen. Dan gaat het om de Stichting Pensioenfonds Cultuur... de Stichting Pensioenfonds Royal Leerdam... Stichting ISS Pensioenfonds... en de Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers... En na de evaluatie van de Nederlandse Bank is er dus vandaag één bijgekomen. En dat gaat om pensioenfonds Poseidon. Uh, daar zijn mensen die werken bij Koninklijke Schelden en uh, bijvoorbeeld bij Damen uh, bij Aangesloten. De mensen zijn zelf al geïnformeerd door het bestuur van hun uh, pensioenfonds. En die maatregel gaat dus uh, mogelijk volgend jaar in. Ja, klinkt niet als allemaal bekende fondsen. Nee, inderdaad. Het zijn kleinere uh, fondsen. In, uh, volgens de Nederlandse bank raakt uh, de mogelijke korting in totaal... 5.000 gepensioneerden en uh, 9.000 actieve deelnemers... en ook nog eens 16.000 uh, zogenoemde slapers. Dat zijn mensen die ooit bij een van die bedrijven hebben gewerkt... een klein potje hebben gespaard, maar nu geen premie meer betalen. Ja. En ook die mensen worden door een eventuele korting natuurlijk uh, getroffen. Ja. Een eventuele korting, waar, waar is dat van afhankelijk of dat gebeurt? Nou ja, dit is inderdaad een aankondiging. Het definitieve besluit valt pas eind dit jaar. Nou ja, in de tussentijd kan er natuurlijk nog van alles uh, gebeuren. Als de beurzen ineens omhoog schieten, profiteren de fondsen uh, daarvan. Dus het uiteindelijke besluit volgt uh, uh, eind dit jaar. Maar zoals het er nu naar uitziet, is hun financiële positie niet zo... dat ze dat uh, besluit uh, kunnen voorkomen. En hoe staat het met de andere fondsen, uh, gert waar het vorig jaar nog slecht mee ging? Uh, hoe staan nu mee? Nou ja inderdaad in totaal waren er ongeveer 300 fondsen die in de financiële problemen zaten en een herstelplan moesten schrijven. nou die fondsen hebben dat allemaal gedaan, maar die zitten redelijk op koers, dus uh, voor die fondsen ziet het er nou uit dat als ze uh, gewoon doen wat ze van plan waren dat ze dan weer eh, financieel gezond worden de komende jaren. En eh, die hoeven dus dit soort eh, draconische maatregelen niet eh, te nemen. En de voorzitter van de pensioenfederatie, eh, de koepel van pensioenfondsen... Gerard Riemen, die is daar dan ook heel blij mee... dat het eigenlijk maar een beperkte groep mensen treft. Maar hij waarschuwt wel voor voorbarig optimisme, want... Het er is weliswaar sprake van herstel, zegt hij... maar het ontbeert nog een stevig fundament. Oké, okay, niet te vroeg gaan juichen. Ik dank je wel, Gert-Jan Dennekamp. Het was een icoon van de Nederlandse bergsport. Klimmer Ronald Naar Hij bedwong onder meer de Mount Everest en de K2. Ronald Naar, 56, overleed gisteren... tijdens een beklimming van de 8200 meter hoge berg Cho-Oyu in Tibet. Frits Vrijland, voorzitter van de Nederlandse klim- en bergsportvereniging... Meneer Vrijland, kunt u, kunt u vertellen wat er aan de hand is? Wat er, wat er is gebeurd? Ja, gisteren uh, ging Ronald met een aantal teamgenoten naar de top van de Tjouwiu. Uh, het weer was heel slecht. Hij voelde zich minder goed. En toen besloot hij vanaf het hoogste kamp, kamp 3, af te dalen naar beneden. En tijdens de afdaling is hij uh, onwel uh, geworden uh, en uh, overleden. Ja, geen, geen ongeluk. Hij is niet gevallen of zo. Dat, uh, dat is... Nee, hij is niet gevallen. Nee. Uh, hij is, uh, het is niet zeker wat er gebeurd is, maar uh, onwel geworden en overleden... En ja, de, het is geconstateerd dat kan, hij overleden is. Kan het te maken hebben met die, met die Cho Oyu, die berg, is dat een gevaarlijke berg, staat hij zo bekend? Nee, hij is uh, niet uh, uh, gevaarlijk, hij is wel extreem hoog. Het is wel een berg van natuurlijk meer dan 8000 meter hoogte en uh, ja, hij was op 7500 meter toen hij naar beneden ging en zo rond 6500 meter is hij overleden. Hm. Dus het is door de hoogte, ja dat maakt het wel gevaarlijk. Kende u Ronald naar persoonlijk? Jazeker. Ja, zeker. Hoe zou u hem willen omschrijven? Nou, ja, het is uh, wat ook al gezegd is een icoon uh, voor de Nederlandse klimmer bergsport. Uh, heeft uh, vanaf de jaren 70 heeft hij uh, unieke beklimmingen gedaan als eerste Nederlander moeilijke noordwanden in de Alpen, over de hele wereld uh, toppen beklommen. de Seven Summits, uh, ja. K2, Mount Everest. Ja. Heeft u wel eens met hem geklommen ook? Nee, helaas niet. We hebben wel over gehad dat we dat. Uh, een keer moest gaan doen. Want ook de laatste jaren klom hij veel met uh, jongere mensen. Uh, heeft hij hele mooie dingen gedaan. En uh, ja, helaas uh, kan dat nu niet meer. Ja, ja. Hij zei, kwam ook uh, in het nieuws door, door wat geruzie hè? Over, uh, over al dan niet uh, bedwongen toppen. Ja, uh, ook dat uh, heeft hij moeten meemaken helaas. Uh, omdat hij alleen op de top van de Nanga Parbat heeft gestaan. Ja. Uh, en daar geen foto heeft kunnen maken. Ja, en dan is het... Uh, ...moeilijk bewijzen, maar uh, we zijn ervan overtuigd dat hij de top gehaald heeft. Ik dank u wel voor, uh, voor deze uh, korte uh, toelichting bij het overlijden van Ronald Na. Frits Vrijland, voorzitter van de Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging. Goedemiddag. Dit is het NOS Journaal, het door meegens. Een deel van de aswolk boven IJsland bereikt vanavond het luchtruim van Schotland... Verwachten de deskundigen op basis van metingen. Dit weekend barstte de IJslandse vulkaan Grimsvetten uit... Dat veroorzaakt een grote aswolk op 20 kilometer hoogte. Die as kan problemen opleveren voor vliegtuigen. Daarom zijn het IJslandse luchtruim en het internationale vliegveld bij Reykjavik sinds gisterochtend gesloten. De IJslandse luchtvaartautoriteit verwacht dat het vliegveld later vandaag weer open kan, omdat de aswolk wegdrijft richting Atlantische Oceaan. Vanmiddag wordt daarover een besluit genomen. Het heeft ruim 15 uur geduurd, maar het leger lijkt weer de baas te zijn op een militaire basis in Karachi in Pakistan. Militanten vielen gisteravond de basis aan en verschansten zich op het terrein. Daarbij zijn onophoudelijk explosies gehoord. Wilma van der Maat, onze correspondent. Wilma, uh, wat is jouw laatste nieuws vanuit uh, uh, dat kant daar uh, in, in Pakistan? Dat klinkt als een lijn die wegvalt. Wilma, hoor je mij? Nee, Wilma is even weggevallen. Ik neem even een ander bericht. Scholen moeten meer ambitie tonen. Dat vindt minister van Bijsterveld van Onderwijs. Ze moeten beter willen worden en hun leerlingen stimuleren... om hun best te gaan doen. Een van de maatregelen die de minister nu neemt... is dat scholen die het heel goed doen zich excellent mogen gaan noemen. De minister. Wat wij willen als kabinet is ook laten zien... als jij je als school onderscheidt. Als je heel erg goed bent in je schoolresultaten van de kinderen. Maar als je bijvoorbeeld ook nog op andere terreinen je onderscheidt... zoals tweetalig onderwijs. Of een grote mate van tevredenheid van ouders eh, en, en, en docenten en leerlingen. Of bijvoorbeeld op het vlak van cultuur eh, extra meegeeft aan kinderen. Eh, dat type scholen willen we in beeld brengen. Ja, dat is toch eigenlijk een soort ster voor de school. En verder wil het kabinet dat leraren beter worden opgeleid... en elkaar ook gaan aanspreken op hun manier van lesgeven. De maatregelen moeten volgend jaar ingaan. 15 uur, zei ik, heeft het geduurd. Ruim 15 uur. Uh, maar intussen lijkt het leger toch weer de baas in Karachi... in dat militaire uh, kamp daar. De militanten zijn gisteravond de basis aangevallen... en hebben zich gehouden op het terrein. Explosies zijn er gehoord. Er zouden mensen uh, in gijzeling zijn genomen. Wilma van der Maten, uh, weet jij meer? Wat is jouw laatste nieuws? Ja, het is nu voorbij. Het leger is uh, naar binnen gegaan. Alhoewel ze nog wel rekening uh, mee houden dat uh, nog steeds enkele militanten zich daar verschanten. Dus er is een zoekactie op dit moment bezig. Er is een lange lijst met doden, maar die is twaalf uh, personeel is er omgekomen, veertien gewonden. Er zijn ook drie lichamen gevonden van de Taliban. Het leger wil niet zeggen of ze ook militanten militant hebben gearresteerd... Op dit moment is de minister van binnenlandse zaken eh, op, de op weg naartoe... samen met de marinecommandant om dat polshochten te gaan nemen. Want wat, wat is er gebeurd? Explosies zijn er gehoord gedurende die, die 15 uur. Wat is er gebeurd op die basis? Het verhaal wat we nu te horen krijgen is dat op drie plekken... daar eh, zo'n zo beetje twintig taliban vanochtend binnen zijn gekomen. Dat ze hebben geschoten op iedereen die ze tegenkwamen. Dat ze daar inderdaad mensen hebben gegijzeld. Er waren geen buitenlanders, houdt het leger vol... En vervolgens hebben ze zich helemaal afgereageerd op oorlogsvliegtuigen die er stonden. Er zijn twee Amerikaanse vliegtuigen compleet vernield. En dat is niet toch wel de versie dat de bedoeling was dat er zoveel mogelijk kapot gemaakt moest worden. Dat was het doel van deze actie. En heeft dit te maken met de dood van Bin Laden? Ja, dus heel duidelijk door de Taliban gezegd. Die vannacht ook gebeld hebben met het persbureau Reuters... En daar uh, is toen verteld dat inderdaad dit een wraakactie was. En dat het ook niet hierbij zou blijven. Wat toen de Taliban ook al hebben gezegd met de dood van Osama bin Laden. En dat er nog meer van dit soort uh, aanvallen en acties zullen komen de komende tijd in Pakistan. Okay. Meer details mogelijk later vandaag. Dus uh, Wilma van der Maten, voor dit moment, dankjewel. Sport. De open Franse tenniskampioenschappen. Vandaag komen verschillende toppers op de baan. Eén daarvan, Novak Djokovic, speelt tegen Timo de Bakker. Mark Brasser, uh, die gaat dat voor ons volgen. Uh, staan ze al op de baan, Mark? Nee, maar dat uh, kan niet heel lang meer duren. Dus, er zat nog een vrouwenpartij voor. Dat was de eerste partij op het Center court Die ging tussen uh, Francesca Schiavone, de titelverdedigster bij de vrouwen. Zij uh, won zojuist heel erg makkelijk. Heel overtuigend met uh, 6-2 en 6-0 van Melanie Oeden, de jonge Amerikaanse. De baan is dus vrij. Uh, wordt eventjes geprepareerd, even gesleept, misschien ook even gesproeid. De lijnen worden weer netjes gemaakt. En dan zullen we zo meteen uh, Timo de Bakker uh, ja, voor zijn loodzware eerste ja. ronde op de baan gaan zien tegen Novak Djokovic. Ja, dat geen makkelijke opgave. Djokovic heeft de man dit seizoen. Alles nog gewonnen. Zeven toernooien. Nog geen, geen wedstrijd verloren. Maar goed, de bakker kan Franken vrij spelen. De druk ligt bij Djokovic. Dus ja, misschien uh, levert dat mooie prestaties op van, uh, van Timo de Bakker. We gaan het zo meteen zien. Ook nog een andere Nederlander vandaag. Hè, Thomas Chorel. Derde partij op baan 4 tegen Maximo Gonzales. Thomas Chorel gaat zijn debuut maken in, uh, in Parijs. Sowieso zijn debuut maken tijdens een Grand Slam toernooi. Dus dat is ook iets om, uh, om naar uit te kijken. Bosniaki komt nog in actie. dus de nummer 1 van de vrouwen bij de wereld. En op dit moment Del Potro, Juan Martin Del Potro. Rode Argentijn, hubblessure gehad. Het was even de vraag, gaat hij Parijs halen? Nou heeft Parijs gehaald, speelt nu in de eerste ronde tegen Ivo Karlovic. Loodzware eerste ronde, tiebreak nu in de eerste set. 8-7 in het voordeel van Karlovic. Dat zijn dingen om naar uit te kijken vandaag. Dankjewel, Mark Brasser. Kans is groot dat de overgang van Theo Jansen van Twente naar Ajax vandaag rondkomt. Vanmiddag heeft een zaakwaarnemer afrondende gesprekken in de arena in Amsterdam. Verwachting is dat Theo Jansen contract tekent voor twee jaar. Het is bijna 14 over 12 de hoofdpunten uit dit bulletin. De rechtszaak tegen Geert Wilders gaat door. Volgens de rechtbank is er sprake van een eerlijk proces. Vijf pensioenfondsen moeten mogelijk volgend jaar de pensioenen verlagen. Een bergbeklimmer Ronald Naar is tijdens een klim in Tibet om het leven gekomen. Dat was het, het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen lunch bij de NCRV met Jurgen van den Berg.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 NCRV, lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, de kijkwijze bestaat 10 jaar. Dat wordt vandaag gevierd met een heus symposium. In het mediaforum Elsevier-columnist Bart-Jan Spruit en Jan Heemskerk... dat is de hoofdredacteur van Playboy. Het gaat onder meer over de media-hypes van het afgelopen weekend... een extra journaal. en alle aandacht voor de aankondiging van het einde der tijden... dat er uiteindelijk niet kwam. Op there's 21 to er een terrific earthquake, Veel, veel groter. Than anything that the Earth has ever experienced. And that will be the beginning of Judgment Day. En we gaan op zoek naar de nieuwscanner van week 21. De eerste die aan de bak moet in de nationale nieuwsquiz is Matthijs Wind uit Haarlem. Dit is Radio 1, lunch. We beginnen met het medianieuws van vandaag. De NPO, het overkoepelend orgaan van de publieke omroepen... gaat de komende jaren 20 tot 25 miljoen euro bezuinigen. Waarschijnlijk moet een vijfde van de huidige NPO-medewerkers vertrekken... en daarbij zullen ook gedwongen ontslagen zijn. Dat heeft de hoogste baas van de publieke omroep... Henk Haaghoort vanochtend aan zijn personeel bekendgemaakt. Jan Slachter, goedemiddag. Goedemiddag. Voorzitter van Omroep Max. Uh, Jan, jij pleit al jaren voor een veel kleinere NPO. Ben je blij met dit bericht? Ja, ik, ik ben blij met dit bericht. En het triest natuurlijk ook aan de andere is dat er uh, ja, weer ontslagen gaan vallen, mensen die hun baan kwijtraken. Uh, maar aan de andere kant zeg ik van ja, waarom had dit ook niet eerder gekund? Ik vind bij al die bezuinigingen die er zijn, uh, ja, waarom nu wel 20 miljoen? Dat had vijf jaar geleden wellicht ook gekund. Ja, is het genoeg eigenlijk, die 20 tot 25 miljoen? Want uiteindelijk moet er 200 miljoen boven water komen. hè? Ja, nou ja, dat is iets waar we de afgelopen periode toch behoorlijk aan erger. Er wordt gesproken over fusies en dan nu deze 20 miljoen van de NPO. Maar het gaat om een bedrag van 200 miljoen. En die fusies van de omroepen zullen misschien 15 tot 20 miljoen opleveren en deze 20 erbij is 40. Dat betekent nog steeds dat er 160 miljoen moet worden bezuinigd. En daar vind ik dat er te weinig wordt over gesproken. Maar zegt de man die zelf niet wil fuseren. Nee, maar omdat wij een, een organisatie hebben waar het lean en mean is... Wij hebben geen overheid, we hebben 140 mensen in dienst en één secretaresse. We hebben geen knipseldienst, we hebben geen juridische dienst. Uh, dingen die wij, zoals personeelszaken, hebben wij uitbesteed. Ja, dus waarom zouden we zou dat doen? Omdat het gewoon, uh, ik ga de rekeningen van anderen betalen. Ja. Kan er nog meer af bij de NPO, vind jij? Want 20 tot 25 miljoen, dat is een bedrag. Maar... Ja, ja. Ik, ik hoop in ieder geval, kijk, de NPO doet veel dingen voor de gezamenlijkheid. Voor alle omroepen ja, tezamen. Want dat zeggen ze en... ook, hè? daarvoor zal het ook consequenties hebben. Ja, maar dan ga je dus die bezuinigingen verschuiven naar de omroepen toe. Dus daar wil ik nog wel het fijne van weten. Een, een, een gezamenlijkheid is bijvoorbeeld de ondertiteling. Dat is heel belangrijk. Ja, als ze dat nu bij ons gaan neerleggen, ja, dan, dan schiet het niet veel op. Nee. Dus daar moet nog wel even over gesproken worden. Ja, en, en wat ook opmerkelijk is, wat ik onlangs begreep, dat, dat ook de regionale omroepen wellicht straks onderdeel gaan uitmaken van de landelijke publieke omroep... en dat de raad van bestuur ook de coördinatie voor zijn rekening neemt... ja, dan heb je, ben je weer terug naar acht omroepen en dan krijg je er weer dertien bij. Dus ik, daar wil ik ook nog wel eens fijner van weten. Kom gauw eens een keer weer langs, Jan, dan gaan we erover praten in het mediaforum. Dat zal ik zeker doen. Dank je wel. Hoi. Hij is de voorzitter van Omroep Max. Er worden veel tips gegeven aan de publieke omroepen waar het allemaal uh, kan qua bezuinigen, zeg maar. Clary Polak was gisteren nogal geïrriteerd... dat Buitenhof voor sport moest uitwijken naar Nederland 2. Het programma wordt normaal gesproken op Nederland 1 uitgezonden. En Daarom eindigt ze Buitenhof gisteren met een tip voor kostenbesparing. Volgende week zijn wij er weer. Net als deze week op 2. Wederom in verband met de sport. Want die is toch altijd veel belangrijker. Je zou bijna vragen. Hoop dat hij maar snel naar de commerciële gaat. Edwin van der Sar staat vrijdag in de schijnwerpers van de NOS. In het programma The Road to the Final spreekt Tom Egbus met de keeper van Manchester United... die zaterdag na de Champions League finale... een punt achter zijn actieve voetballoopbaan zet. Er is weer een gegadigde bijgekomen gekomen... om de gemeentelijke nieuwszender van Amsterdam te worden. Het is Toevalu Media, het productiebedrijf... dat onder meer ook Ali B op volle toeren maakt... Uh, ze mengen zich dus in de strijd, deze productiemensen... Uh, uh, waar ook het Parool en de Avro al samen optrekken... AT5 en RTV Noord-Holland. willen allemaal dus de stadsnieuwszender van Amsterdam worden. Amsterdam besloot in december een competitie uit te schrijven... voor geïnteresseerde partijen. Vanaf 2013 is er kwart miljoen euro beschikbaar... voor de organisatie die de stadsnieuwszender wordt. Nu is dat nog AT5. Misdaadverslaggever Peter R. De Vries maakte gisteravond in zijn tv-programma gebruik van een voor hem nieuwe techniek. Een touchscreen waarmee hij alle feiten en bewijzen van de zaak die hij behandelde nog eens een keer op een rijtje zette. De techniek werkte prima, maar Peter zelf kreeg het er warm van. En last but not least, ik raak bijna buiten adem zoveel bewijs is het, in de blauwe Suzuki van... Apple komt met een nieuwe online muziekwinkel waar muziek ook te streamen is. Er zijn volgens persbureau Bloomberg contracten getekend met drie platenmaatschappijen. Apple gaat zo de concurrentie aan met Spotify en Google. Met de nieuwe dienst van Apple kunnen gebruikers hun muziek opslaan op een centrale server van Apple. Het luisteren kan dan via andere mobiele apparaten. Apple heeft officieel nog niets bekendgemaakt. Waarschijnlijk is de lancering op 6 juni. Dat is op de jaarlijkse bijeenkomst waar Apple zijn nieuwe producten bekendmaakt. Of het nu gaat om grof taalgebruik, seks, discriminatie en spannende momenten. De kijkwijzer heeft er altijd wel een symbooltje voor. En als het aan NICAM ligt, de organisatie achter de pictogrammen... worden die binnenkort in heel Europa gebruikt. Aan de telefoon is Wim Beckers, de directeur van NICAM... en de kijkwijzer die vandaag tien jaar bestaat. Daarmee gefeliciteerd, meneer Beckers. Ja, dank u wel. Ja, waarom pleit u eigenlijk nu pas voor een Europese aanpak? Nou... Uh, er is in feite al een Europese aanpak. Er is een prima voorbeeld uh, dat gegeven wordt door de game-industrie. Uh, u weet, in kijkwijzer uh, werken de Nederlandse televisiezenders samen... Uh, met de DVD- en de filmsector, bioscopen. Dat uh, er is een uh, prima voorbeeld, uh, zoals ik zei, uh, in Europa al op het punt van games. Want er is één uh, hele goede informatiesystematiek uh, voor uh, computerspellen voor games waarmee ouders uh, ook geholpen worden. Die en. erg sterk op kijkwijze lijkt. En dat zou dus ook voor de tv moeten gelden in heel Europa wat u betreft. En zou dat dan wat u betreft een, een adviserende uh, rol moeten zijn voor uw organisatie? Of moet het gewoon allemaal verplicht worden? Nee, het is niet verplicht. En ook het uh, PEGI gamesysteem systeem zijn uh, informatiesystemen. Het zijn in feite hulpmiddelen voor ouders met opgroeiende kinderen. Zodat, zodat zij met behulp van die pictogrammen en met die leeftijdsaanduidingen... gemakkelijke keuzes kunnen maken voor hun kinderen. Ja. In die zin zijn het uh, hulpmiddelen in de vorm van een advies. Maar is heel, heel Europa het, oh, is, is heel Europa het over die adviezen eens dan? Nou, voor de, game, uh, voor de games is dat het geval. Het is mogelijk gebleken dus om één uh, uniforme, Europees geaccepteerde norm voor uh, computerspellen te uh, ontwikkelen en te introduceren. Dat werkt heel goed. Maar het gaat erom of er een wil is. Uh, wat wij nu willen agenderen naar aanleiding van dit jaar jubileum is uh, uh, de, de vraag opwerpen of uh, belangrijke partijen, zoals ook de Nederlandse audiovisuele media al lange tijd doen, Verantwoordelijkheid willen nemen en uh, op basis van een uh, samenwerkingssysteem tot een, uh, een goede, uh, goed begrepen uh, systematiek te komen. Ja. We, we kennen kijkwijzen natuurlijk van, van de symbolen, inderdaad. Als je een ja. programma of een film ziet, uh, nou ja, soms zijn dat er wel heel veel, denk ik dan wel eens. Als moeten ouders dat dan ook allemaal maar uit elkaar kunnen houden. Maar nog iets oh, anders: um, uh, wat heeft het nou, wat u betreft, opgeleverd de afgelopen tien jaar? Kijkwijzen. Ja. Nou, heel bijzonder is dat uh, de Nederlandse audiovisuele media, dus de publieke omroepen, de commerciële zenders, de filmsector en de DVD-sector, samenwerken in dit systeem. Dat is uniek, dat was uniek, heeft ook veel buitenlandse interesse. Belangrijk is, wat doen ouders ermee? Want het is een hulpmiddel voor ouders, zoals ik u zei. Uh, nou, hieruit blij, uit onderzoeken die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd, blijkt dat uh, verreweg de meeste ouders met opgroeiende kinderen, ruim 90%, zegt ik vind kijkwijzer zinvol. En uh, nog belangrijker is dat ongeveer 9 van de tien ouders ook aangeven... Uh, van kijkwijzerinformatie gebruik te maken... als het uh, neerkomt op uh, kiezen van Bioscoopfilms dvd's en televisieprogramma's. Ja, ja. Dat heeft het opgeleverd en daar gaat het in feite ook om. Zijn er nog nieuwe symbolen die uh, wat u betreft uh, bij zouden moeten komen? Nee, wij, uh, zoals u al zei, u zei net van ja, het zijn er soms te veel. Uh, wij willen uitermate selectief zijn... Uh, ...omdat uh, dit gaat om informatie die je in een oogopslag moet kunnen interpreteren. Uh, mensen gaan dit niet bestuderen. Je moet onmiddellijk kunnen vaststellen, oké, okay, wat is de leeftijdsaanduiding en waarom? Is het te maken met geweld of met uh, seks of iets dergelijks? Uh, we hebben twee jaar geleden een extra leeftijdsaanduiding geïntroduceerd, negen jaar... ...waarmee het systeem verder verfijnd is. Maar we zijn uitermate terughouden met het... Uh, Invoeren van nog verdere pictogrammen. Want dan schieten we het doel voorbij. Goed, vandaag is een feestje in de vorm van een symposium. Nog een keer gefeliciteerd en bedankt dat u aan de telefoon wilde komen, Wim Beckers. Dank u wel. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles, naar blokken. Het mediaarchief. En uit dat mediaargie komt niet alleen maar goed nieuws naar boven. Vandaag in 1977 gijzelden Zuid-Molukse jongeren een school en een trein. U hoort een fragment uit het Polygoonsjournaal. In de school werden vijf leerkrachten en 105 leerlingen... in de leeftijd van 6 tot 12 jaar gegijzeld door Zuid-Molukse jongeren. Andere Zuid-Molukkers kaapten op hetzelfde tijdstip een trein... op vrijwel dezelfde wijze als dat in december 1975 het geval was. In de eerste uren na de kaping... ...leek het er even op of sommigen in de buurt van de trein wilden gaan picknicken. Maar spoedig raakte iedereen doordrongen van de ernst van de situatie... ...en van de afschuwelijke dreiging waarvoor opnieuw onschuldige mensen zijn komen te staan. De regering staat voor de zoveelste maal voor de zware taak... ...om te trachten een gijzelingszaak tot een goed einde te brengen. Maar intussen wachten de ouders in smilde... ...en de verwanten van de mensen in de trein in angstige spanning op de afloop... ...van wat aan het einde van de eerste gijzelingsdag aan een drama met onmeetbare gevolgen moest worden genoemd. Na twintig dagen werden de gegijzelden uit de trein bevrijd door mariniers. Zes kapers en twee gegijzelden kwamen daarbij om het leven. De leraren van de school in Bovensmilde werden ook na drie weken bevrijd. De kinderen waren al na vijf dagen vrijgelaten. Lunch met Jurgen van den Berg. Vandaag uh, stemmen 566 provinciale statenleden voor de Eerste Kamer. Het is een ingewikkeld proces, maar uh, van zeer groot belang voor de huidige regering. Want houden zij een meerderheid in die Eerste Kamer? Dat is de vraag voor vandaag. Via radio, internet en tv verslaat de NOS die verkiezingen. Peter Klooshuis is eindredacteur van de NOS-uitzendingen. Welkom. Dank je wel. Um, in alle provincies uh, stemmen die statenleden. Uh, en dan woensdag is de officiële uitslag. Maar jullie hopen vanmiddag al een soort voorlopige uitslag te brengen. Hoe, hoe gaat dat? Dat is eigenlijk altijd zo. Uh, op de dag van de verkiezingen maken wij een uitslagenavond. Uh, en dat doen we vandaag weer. Maar de kiesraad is de officiële instantie... die hun stempel moet zetten op de, op de uitslag. Bij de Tweede Kamerverkiezingen is dat soms wel eens twee weken... na afloop van de verkiezingen. En in dit geval is het overmorgen. Ja. Maar de kans dat er een grote afwijking zit tussen hun stempel en onze uitslag is niet zo groot. Nee, ook nu niet. Want bedoel, normaal gesproken heb je natuurlijk stembureaus waar je dan die exit polls hebt. Nou ja, dat tel je op, een plusje, minje en dan kom je tot een soort uitslag. Uh, nu, nu speelt het toch ook iets anders op de achtergrond mee. Dat het, het zijn statenleden die daar voor een partij vaak zitten... en die misschien wel niet openlijk willen zeggen op wie ze stemmen. Dat op zichzelf maakt niet zoveel uit. Want de, stem, de stemming is openbaar. Dus om drie uur komen de twaalf Provinciale Staten bij elkaar. Die gaan dan kiezen en stemmen. En die stemmen worden gewoon geteld door de commissaris van de Koningin. En dan wordt ergens in de zone tussen half vier en kwart over vier... per provincie bekendgemaakt hoe er gestemd is. En dan is het volgens een volstrekt onafvolgbare rekenmethode... mogelijk om uit te rekenen hoe de Eerste Kamer eruit gaat zien. De onafvolgbare rekenmethode, wie heeft ik bedacht? Nou ja, dat is in ons systeem beslagen, uh, uh, ligt in ons systeem besloten. Maar uh, je moet echt econometrie gestudeerd hebben ja. om dit het kunnen navertellen. Ja, maar ik bedoel, er is iemand die. Bij jullie ook die dat, die dat dan allemaal kan, plus en min en kan uitrekenen. Ja, we hebben we krijgen de uitslagen doorgebeld door de collega's van het ANP. Die zitten op alle twaalf provinciehuizen. Dan voeren wij dat in een, in, een, in een computerprogramma. En met dat programma kunnen we uitrekenen welke partij uh, uh, hoeveel zetels in de Eerste Kamer krijgen. En vooral hoe het met de restzetels zit. Ja, ja precies, want dat is de grote vraag natuurlijk voor vandaag. De, de, de restzetels bepalen straks de meerderheid in de Eerste Kamer. En dat kunnen er vier zijn, dat kunnen er vijf zijn, dat kunnen er zes zijn, dat kunnen er zeven zijn. Ook dat is volkomen ja. onduidelijk. Maar je zegt eigenlijk die exit poll die jullie dus van je We Hebben gegeven. geen exit poll. Nou ja, ik noem dat even zo. De, de, de, de voorlopige uitslag, want officieel moet die kiesraad dat dan woensdag uh, bekrachtigen. Uh, dat is eigenlijk heel nauwkeurig. Ja, wij tellen. Er zit geen afwijking in. Nee, in principe niet. Want wij tellen gewoon de uitgebrachte stemmen per provincie bij elkaar op. En, en hoe wordt daar een uitzending omheen gemaakt... Uh, uh, de eerste uitslagen komen al binnen zo, te uh, uh, ja, de telefoon. Uh, vandaar, vandaar dat het een beetje stoort. Uh, sorry. Uh, uh, wij maken een uitzending door met een aantal Eerste Kamer uh, uh, lijsttrekkers. Nog eens gewoon überhaupt te gaan praten over de rol van de Eerste Kamer. De spanning die erop zit. Wat kunnen we verwachten? Hoe zit het met de partijdiscipline? Gaat iedereen stemmen op zijn of haar partij waarvoor ze in de Provinciale Staten zit? En zo zijn er nog wel een paar relevante vragen te stellen. Uh, voordat we om een uur of half vier... Uh, de eerste uitslag kunnen verwachten. En wat aardig is, is dat uh, alle provincies hun stemming live zullen streamen op internet. En wij kunnen dus op elf, want één provincie, Utrecht, die, dat, daarvan lukt het waarschijnlijk niet. Maar van elf provincies kunnen wij laten zien via een internetverbinding wat er gebeurt. Ja, ik kan je thuis meeturven. Nou, of we letterlijk ook via internet de stemming kunnen zien, dat weet ik niet. Maar we kunnen wel ja, laten zien slag. hoe het daaruit ziet, ja. hoe, het daar, hoe het daartoe gaat. Ja. Nee, maar ik bedoel, als je die, al die provincies bij elkaar optelt, krijg je zelf meester van: ja. hebben ja. ze genoeg of hebben ze niet genoeg? Dat goed, zou de coalitie. Uh, en komt er nog iets van een slotdebat vanavond ergens? Nee. Nee, nee we, we, we eindigen de uitzending rond de klok van kwart over vijf... verwacht ik, en dan weten we ook wat de uitstand zal zijn. Maar dan zal er ongetwijfeld in allerlei programma's... die vanavond worden uitgezonden, zal er flink nagedebatteerd worden. En ook hier op Radio 1 zal dat uh, zeker het geval zijn. Dank voor de uitleg, Peter Kloosterhuis... over de ja, ingewikkelde verkiezingen van vandaag. We gaan straks, straks stand.nl daar ook aan wijden, want er uh, valt een hoop te zeggen over die Eerste Kamerverkiezingen. Um, dat allemaal uh, later. Um, Zometeen het Mediaforum. Dat doen we vandaag met uh, Jan Heemskerk en met Bart-Jan Spruit... Nu Eerst door Alt Megens. Radio 1, het NOS-journal. Op de Europese effectenbeurzen worden behoorlijke verliezen geleden. De AIX-index stond aan het eind van de ochtend 1,7% lager op 342 punten. AX staat intussen 30 punten lager dan drie maanden geleden. Een belangrijke oorzaak is de aanhoudende onzekerheid over de euro, onder meer door de Griekse schuldencrisis. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken zijn het eens over extra maatregelen tegen Syrië. President Assad en negen hoge functionarissen mogen niet meer reizen naar landen binnen de EU. Daarnaast worden al hun tegoeden op Europese banken bevroren. Eerder kregen 13 andere mensen van het Syrische regime dezelfde sancties opgelegd. In de Pakistanse stad Karachi hebben militairen zo'n twintig zwaar bewapende aanvallers na een urenlange actie uitgeschakeld. De Overvallers drongen vannacht een legerbasis binnen. Ze openden het vuur en schoten raketten af. Twaalf militairen kwamen daarbij om het leven. En een deel van de aswolk boven IJsland bereikt vanavond het luchtruim van Schotland. Dit weekend veroorzaakt een uitbarsting van een vulkaan, een grote aswolk. En die kan problemen opleveren voor vliegtuigen. Daarom zijn het IJslandse luchtruim en het internationale vliegveld bij Reykjavik sinds gisterochtend gesloten. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. De sluierbewolking heeft inmiddels plaatsgemaakt voor stapelwolken. Maar naast de wolken natuurlijk nog steeds veel ruimte voor de zon. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 17 graden langs de westkust... en 1 of 22 graden in het zuidoosten... bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind boven land... en een krachtige tot harde wind aan zee, windkracht 6 tot 7. Vanavond opklaringen, later op de avond ook wolkenvelden... en in de nacht naar dinsdag lokaal wat lichte regen of motregen. De temperatuur daalt komende nacht naar een graad of 10... en de wind draait naar het westen en neemt wat in kracht af. Morgen ook vrij veel hoge bewolking, verder overwegend droog en zonnig... Temperaturen wat lager dan vandaag, 16 graden aan de kust en 19 in het zuidoosten. De wind is matig tot vrij krachtig uit het westen, maar in de loop van de middag duidelijk afnemend. Woensdag, dat wordt de mooiste dag van de week. Prachtig weer met veel zon en weinig wind. Daarna is het even gedaan met het droge lenteweer. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Jan Heemskerk, dat is de hoofdredacteur van Playboy... en Bart-Jan Spruit, columnist van Elsevier. Uh, welkom allebei. Dit was het nieuws, was terug dit weekend. Uh, nu bij RTL 4, dus niet meer bij de Tros. Um, 1,4 miljoen kijkers en een beetje. Uh, Jan Heemskerk, jij zat in het panel. Ja, toevallig. Nee, ja, uh, nou ja, dat zijn wel veel mensen, uh, ja. Uh, jammer dat. Het dat, uh, lijkt nu een klein beetje of ik vooral heel goed ben in waardig zwijgen en instemmend knikken. Ja, want dat vroeg maar, me af. Uh, dit is van tevoren opgenomen, dat programma. En, en uh, nou, uiteindelijk zie jij dan het eindresultaat tot voor ja. in ieder geval? Uh, ja, ik, had, ik had de indruk dat ik me wat, wat steviger had geweerd dan, uh, dan nu. Uh, nou ja, werd gereflecteerd in de uiteindelijke uh, keuze. En, en er zaten wat verhalen in waarvan ik onderweg naar huis dacht: van nou, dat, dat gepraat over de jeugdzonde van Thomas Agda als dat het haalt. <laughs> Dan, dan is het toch wel heel triest. Maar dat is. Nou goed. Dus, dus, dat zat ja, er allemaal wel in. Je, je, had, je had andere keuzes kunnen maken. Maar het was wel een ongelooflijk leuke ervaring. Het is een heel gezellig programma. En het is ook twee dingen tegelijk. Het is een soort live voorstelling van twee uur, zo wat, Waar er dus echt een live publiek bij zit. Die daar dus ook echt heel erg mee, mee leeft. Dat is een soort theater. En wat je dan uiteindelijk ziet is een soort televisiebewerking die niet noodzakelijk... van alles ja. te maken heeft met het oorspronkelijke. Maar leuk dus. Ik heb het Maar wel, wel eens gezien, gezien, toen het bij de TROS nog was. Oh, ja. En ik heb pas voor het eerst ook op zaterdagavond eens naar RTL gekeken. Omdat ze zeiden dat ik werd genoemd bij Ik hou van Holland. En dat was ook zo. En toen heb ik via RTL gemist en, gekeken. Hoe, hoe? Maar het was een enorme deceptie. Ik dacht, dit is mijn doorbraak naar een groot publiek. Maar hoezo genoemd? In welk <laughs> verband was het dat was er gebeurd? Ze moesten met naam raden. Dus, dus, dus, dus die Guus Meeuwis stond met een kaartje, daar stond mijn naam op. En die mensen in het publiek moesten mijn naam raken. Maar Guus Meeuwis zei, ja, wie is dit? Toen vroeg hij Linda de Mol, heb jij wel eens van deze man Nee, nog nooit van gehoord. En via Bart, uh, hoe heette die, Bart van BNN? En via Jan Smit, die zanger. En via een groente die niemand lust. Spruit spruit Kwamen ze op mijn naam. Ja, dus ja. ja. Ik ben erg verontmoedigd. Ja, maar en toch durf voorlopig niet meer naar RTL4 te kijken. Nee. Ja. No. Maar, maar uh, Jan, jij, jij keek wel eerder naar dit. was het nieuws toen bij de Tros zat. Was er verschil tussen de aanpak uh, nog, of niet? Nee hoor, nee, nee, nee, nee. dat geloof ik niet. Ik had ook de indruk dat het uh, vrijwel in zijn geheel... hetzelfde. Nee, goed, uh, Jan-Jaap van der Wal is dan nu weer gestopt. En Thomas Akne ja. ja, van het eerste uur terug. En, en, maar ik had de indruk dat het verder verder rest dezelfde regie, regie. Alles hetzelfde. En alleen nu wat flauwe grappen over de Tros in plaats van over de commerciële. Uh, nee, het, het maakte een hele leuke... Uh, Familieachtige indruk. Dus ik, ik heb het ondanks het feit. Nou ja, goed, een, een, een, een reputatie als, uh, als waardig zwijgend iemand is ook niet zo kwalijk. Dat is wel mooi, ja, mooi. Ja, ja, ja. Bedachtzaam. Ja, dus dat, dat soort woorden. Intelligente blik. Ja. Ja. Laten, we, laten we naar belangrijke zaken gaan van dit weekend. Er waren twee media hypes. Uh, het Sinterklaasjournaal en het einde der tijden werd aangekondigd. Uh, eerst maar eens even met dat eerste beginnen. Uh, ineens eind mei dus een Sinterklaasjournaal. Een extra. Beste Bram, dit boek is vol. Ik doe het dicht. Na 25 jaren, je hebt fantastisch werk verricht, dus jij mag het bewaren, Sinterklaas. Mooi. Mag ik het Dat echt houden? Dan kun je nog eens teruglezen wat we allemaal hebben meegemaakt met z'n tweeën in de afgelopen jaren. Veel plezier ermee hoor. Ja, dank u wel, Sinterklaas. Het versbericht van de NTR repte over een uh, ingelast Sinterklaasjournaal. Dat zorgde zelfs wereldwijd voor ophef. Op Twitter was de Sint zelfs even trending topic... Echt waar? Ja. ja. Het was ook prachtig gedaan, moet ik zeggen. Ja. Ik, ik, ik, ik heb dit ook weer uh, achteraf uh, bekeken. <lacht> maar ik, ik vond het echt heel knap. Ik, ik, hè, dit, dat is zoiets ik vond dat je zegt, ik wou dat ik dat zelf kon verzinnen en zoiets. Heel mooi om het zo te doen dat kinderen niet doorhebben dat daar Sinterklaas zit, terwijl die geen Sinterklaas is. En terwijl de ouders doorhebben van, oh, Bram gaat weg en er komt een nieuwe. Ik heb even de laatste luistercijfers niet bij de hand, want het zou... Het zou kunnen dat er ook nu wat kinderen luisteren. Nou ja, maar die zitten op Dan school. is het toch fijn school. dat wij <laughs> nog zo ook zo blij zijn dat Sinterklaas een gewaardeerde medewerker zo plechtig bedankt en een mooi boek cadeau. Dat ik ja. vond het ook. Ik heb ja. het niet gezien, maar ja. Bart hebben ze helemaal ingelicht. Het moet heel schitterend ja. zijn geweest. Ja. En op Twitter werd volop gespeculeerd over de kwestie uh, Sint en de Kerstman gaan meer samenwerken. Uh, Sint bestaat niet werd, werd zelfs getwitterd. Echt waar. Ja, en ja. dit vond ik ook nog wel aardige. De Sint wordt de nieuwe topman van het IMF. Ja, als je het toch wel eens kan kunt houden, dan is dat goed. Denk ik. Dan ja. dan, dan. <laughs> dat is ook een goede. En als katholiek bischop. Ja. Gaat hij misschien niet de zonde van meneer Strauss-Kaan? Nee, nee, goed, laten we maar niet over de zonde maar, van ja, katholieke nee. bischop ja. gaan. Nog, is... nog even over dat einde der tijden, want dat was ook wel iets. Uh, zelfs uh, Teletext kopte op een gegeven moment. Uh, voorspelde ak, apocalyps, moeilijk woord, blijft uit. Ja, ik, ik heb dat ook een beetje gezien. Het is heel Amerikaans. Ik, heb, ik had zelf het idee dat ongelovigen er meer mee bezet waren dan gelovigen. Want een gelovige weet dat je het niet weet. En uh, alleen uh, gedeformeerde gelovigen, zoals in Amerika, die denken dat ze het kunnen uitrekenen. Uh, en het en, en heeft me enorm verbaasd dat er desondanks zoveel belangstelling voor was. Nou, het is ook, ja, wel ook een... op Twitter. En... Ja, maar vooral dat het is een waanzinnige inspiratiebron... voor heel veel mensen om vreselijk grappige dingen te doen. De aardigste vond ik nog, dat was, het was een gisterochtend, meen ik... van een vrouw die, die, die, die dan zo'n soort van, weet je wel... zo'n rampenfilm-achtig... Uh, hallo, hallo, ik ben broadcasting via Twitter. Als er nog iemand is, je bent niet alleen. Weet je wel, een soort, alsof het inderdaad was gebeurd. En <laughs> ja. zij, tussen de puinhopen, nog wat enigste op de Twitter. Ik, ja, ik, ik vind het wel geestig. Ik mag voor mij wel vaker gebeuren, het einde der tijd. Die, wel, uh, die, die Harold Camping, die het allemaal uh, in gang heeft gezet... Uh, die, uh, heeft het al eens eerder aangekondigd geloof Ik geloof in 1994. Nou toen is het ook niet uitgekomen. Maar is hij uh, nu die man? Ja, ik lijkt me toch dat hij af moet treden, wat hij ook is <laughs> verder. Moet aftreden vind ik ook ja. Ja, ja dat is een grote gemeente. Ik <laughs> heb geprobeerd te luisteren, die zijn hele wijze dingen over gelovigen. Die, die die weten dat ze niet niks zeker. En ik denk dit soort mannen komt daar oneindig vaak mee weg. Die die krabben zich dan alsof het achter de wijze, achter de wijze bol en in de wijze baard en zeggen nee nee, sorry hè, verdomme. Hmm. To, te klein Missertje gemaakt met nou, de ja. formule. Sorry, het wordt ik, 2014 en dan gaan die dwazen weer achteraan. Nee, ik begrijp zelfs dat op allerlei websites uh, wo wordt gemeld dat, uh, dat uh, wel degelijk uh, dat er uh, enkelen zijn meegenomen. Die 30 in, in uh, met die, met die uh, tornado zeker. Dat, dat weet ik niet, of dat no. via de tornado is gaan. Maar er zijn enkelen van, van, van ons uh, me meegenomen, ergens naartoe, kennelijk. En uh, in oktober, 21 oktober, uh, dit jaar zal de wereld dan echt vergaan. Dat is de nieuwe versie van ja. deze meneer. Oké. Okay. Ja. Nou, dan gaan we weer... Gaan we weer. We weer hebben we weer wel is... lekker gegeten. Even een feestmaal ja. hebben we ervan gemaakt thuis. Weet je, het zou toch zomaar kunnen. Toch jammer dan. Nee, maar aan de andere kant, hè. Want je, je, je, je, je, je, je kunt het uh, zo vragen. Maar ik denk dat... Ik vond het toch ook, ook raar dat zoveel mensen op Twitter zeiden... Nou, het is vandaag 21 mei. Maar ik ga toch nog maar een keer een dagje naar het strand. Misschien de laatste keer. Dus zit er, zit er toch ook niet, ook niet iets in... van dat het een soort beslag legt op een soort oerreligieus instinct... dat mensen... Ik vind, Je die, weet niet nooit ding. Nou, ik vond het toch. Het is, het is zo absurd. Eh. Uh. Maar waarom, waarom trek je er iets van aan? Waarom ja. ga je niet schouder niet schouderophalend aan voorbij? Ja, want dat is inderdaad ontzettend. Heel veel mensen zullen denken van ja, het zal allemaal wel. Ja. Maar inderdaad, inderdaad, heel veel reactie. En, en ja. men is er toch mee bezig. Ja. En, ja, en ook, het ook de media het natuurlijk. Ondersom. Het is ook de, de, de excuus om je te gedragen alsof het de laatste dag is. En, en, het, en, het, en het, ja, het, ik moet ook alweer denken. Ik ben welke, DM, ja, een weet de wel, welke, welke film was dat nou. Ik weet ik niet meer. Maar ergens een, een, een, een, een, een van een sportteam. Kom, zit in een vliegtuig, raakt verschrikkelijke turbulentie. Iedereen denkt, de laatste uur geslagen is. En men begint op ik heb het met jouw vriendin gedaan. Zo ja, geef niet, ik heb het met jouw vriendin gedaan. We starten nu toch neer. Ja, dat e nee, was in die, in die film over die muziekgroep. Ja. Maar in ieder geval gaat er van alles mis. En dan Klopt. zijn ze plotseling uit de turbulentie. En is dat allemaal you. wel gezegd? Het yeah. is natuurlijk ook wel een soort reinigend effect. Af en toe zo'n yeah. dreiging van het einde der tijden. Almost het Famous. Heet Almost ja. Famous. Dan film, dan film. Je gaat nou, het gaat over, over een band. Die, uh, en dan zit dan, dan, dan inderdaad die, die consternatie in het vliegtuig. En dan roept op een gegeven moment ook nog een van die stoere rockers. Oh ja, ik ben homo. Ja. En dan blijkt het uiteindelijk ja, het. allemaal niet waar te zijn. En dan heeft hij zich. Toch ja, gehouden. dat ze toch weer hoop opgeleverd dus ja. ik denk, Misschien hebben wel met heel veel mensen elkaar geheimen verteld. En dan mag hij gewoon aanblijven. Ja. ja. Hm. Um, laten we het hebben even over nog... want dat is een beetje de, uh, de, de, de kwestie van vandaag natuurlijk. Die Eerste Kamer. Er is een hoop om te doen. Uh, de SGP zat zelfs bij Nieuwsuur zaterdag. Um, de VVD heeft de handtekening weggehaald Z onder een wetsvoorstel. Zat hij bij Nieuwsuur? Ja. Zat hij er in de studio? De SGP zat daar, ja. ja. ja Iemand. Een senator, Gerrit Holdijk. Nou, die ken ik heel goed. dat is een geweldig leuke man. Maar ja. Ja. Ja. Uh, de VVD heeft een handtekening weggehaald. onder een wetsvoorstel. Uh, dat ze eerder samen met D66 had ingediend. om godslastering niet meer strafbaar te stellen. Nou, daar reageerde dus die SGP-senator op. Uh, Jan Heemskerk. Uh, ja, politici van de SGP zien we niet heel vaak uh, op tv of zo. Maar uh, kennelijk was dit een belangrijke kwestie. Ja. Vonden dat ze vonden uh, dat ze naar nieuwsuur moesten komen. Ja, precies. Het was trouwens ook de SP volgens mij. Hè? van die man zit tot het uh, schrappen van dat wetsartikel. Uh, ja, nee, God, ja, Ik denk wel eerlijk gezegd dat het een heel soort van klein plan is... dat we nou die handtekening er nu onder vandaan halen. Dan is de SGP ons misschien wat welgezind op deze dag des oordeels. En, en, en ja, ik vind het een beetje kinderachtig eigenlijk. Want de VVD gaat natuurlijk niet van standpunt veranderen in zaken die, in zaken die, die paragraaf. En vanmorgen zat er een meneer ook bij die naam helaas even is ontschoten. Art heette die volgens mij van zijn voornaam. Samen met Boris van der Ham in, in jullie uitzending hier op Radio 1... Zich ontzettend in de moeilijke bocht te draaien. om dan uit te leggen dat het allemaal niks uitmaakte. en die handtekening naar nou, was van Fritten. Nou, in ieder geval een heel ingewikkeld verhaal. waar het duidelijk op neerkwam. dat ze vandaag niet de. de, de christenen tegen de ja. in wilden strijken. Dus dat, uh, dat. dat is het hele politieke spel erachter. even naar de inhoud, uh, Bart Spruit. want uh, je bent het dus al eens, hè? dat dat dat. dat het verbod. gehandhaafd blijft. ja ja ik vind dat. Uh, kijk je, je moet even kijken naar de wetsgeschiedenis. en het is geloof ik de grootvader van Donner die dat ooit heeft verzonnen. En dat hij heeft dat gedaan in een tijd toen zeg maar, links heel assertief was. Ja, dat is lang doorgegaan, helaas. Maar in die <lacht> tijd begon de ellende. En, en, en zeg maar, ook zeg maar, het verzet uh, tegen christelijke politiek op tamelijk blasfemische wijze vormgaven. En dat, dat, ja, dat leidde tot de nodige sociale onrust, wat je nu niet zo goed meer kunt voorstellen. Maar in die tijd uh, zei hij nou, dat, dat willen we niet meer hebben. Dus je mag uh, niet meer op een blasfemische wijze. God lasteren. Maar zou dat onder en, 2011 ook niet meer mogen? Nou, er zijn natuurlijk heel veel beperkingen aan de vrijheid van meningsuiting. En ik vind het goed om uh, via wetten het appel in stand te houden... op uh, de manier waarop je spreekt. Ook over uh, het geloof... Dat is voor veel mensen toch het meest dierbare. Dat als we alle hebben. geloven dan dus, in ja, ja, tuurlijk. En uh -huh. dat, dat daarmee kun, kun je mensen kwetsen. En dat kwetsen... Je kunt zeggen, nou, religiekritiek, dat moet je kunnen hebben. Maar als zeg maar, religiekritiek er alleen maar op gericht is... om mensen te beledigen... en niet zeg maar, echt over de inhoud van dat geloof te discussiëren... maar alleen maar te beledigen... En door lasten te kwetsen... dan vind ik dat je misbruik maakt van je vrijheid van meningsuiting. Waar en wanneer dan ook. En, dus in termen islamitisch stemvee kan niet. Ik vind wel goed misbruik maken van. Dat vind ik wel heel zwaar. Ik denk dat, je, dat het niet netjes is om, op, om op mensen... Op een onfatsoenlijke manier gebruik uh, uh, ja. maakt van dat recht. En ik vind dus dat er in de wetgeving een appel moet blijven... om wel fatsoenlijk te blijven. Ja, daar ben ik het wel mee eens maar daarin hm. zie ik dan weer niet het onderscheid tussen onbeleefd zijn tegen mensen op basis van hun geloof... onbeleefd onbeleefd, weet ik veel, het feit dat ze boterborst in een tijdschrift zitten. Het, het, het <lacht> lijkt mij allemaal ongeveer. even... Zou dat nou doen? Even onaardig. En, en dus zou er iets moeten komen wat een algemeen en niet religiegebonden appel is. Ik vind het altijd, ik moet toch zeggen, ja, ik, ik, kan niet, ik vind het toch altijd akelig nou, dat de ene partij op de andere wordt voorgetrokken. Dat nou vind ik niet. Ik vind religie is geen mening. Oké, okay. uh, dat is ook een opvatting. Ja. <laughs> de regie gaat verder dan een mening, volgens mij. En, nee, maar, uh, maar, en daarom niemand, begrijp niemand ik wel kan, dat het ja, uh, onderscheid uh, in wetgeving. En ja, wat je mij. bedoelt is, uh, de diep, de, hoe diep men gequest kan worden, ja. dat maakt uit. Dat ben ja. ik met een je eens. Iemand ja. die, als ik uh, iets zeg van jouw blad, als ik dat zou doen, dan zou jij niet uh, de, de ja, rest ja, van de dag van de slag uh, zijn. Waarschijnlijk niet. Maar daar is nee. weer heel pragmatisch over te praten. Nee. Maar in essentie zou ik misschien wel. Misschien zou ik er wel evenveel van slag van raken. Ja. En dat, dat, dat onderscheid kun je dus onmogelijk vangen. dat maakt dit zo ingewikkeld. We voelen allemaal wel al aan dat iemand die in zijn godsbeleving gekwetst wordt... daar ja. waarschijnlijk meer last van heeft... dan ja. iemand die iets onaards over zijn baantje ja. te horen krijgt. Ja. Maar Religi kan je het niet. Religie is nee. geen mening. Over meningen gesproken. Uh, ze zoeken bij Buitenhof nog een, een commentator uh, uit de rechtse hoek. Echt waar? Ja, die is daar opgestapt, want die had te weinig uh, responsen. Uh, dat was de oh, verklaring. ja, dat heb ik gelezen, ja. Uh, ik, ik, vorige week, ik weet niet meer wie het zei in dit mediaforum. voor maar Spruit werd genoemd. Ja, maar hier Alweer. Beeld... En in, in de van Holland, en... Ja. Mijn ja. ja. nee, god, wat een week. Nu gaat het toch echt gebeuren. Maar uh, hebben ze al gebeld of niet? Nee, nee. En, en, en het, het is natuurlijk ook heel vervelend, denk ik, om te moeten werken voor een uh, programma dat jouw functioneren afmeten het aantal reacties dat je oproept op uh, internet. Ja. Maar stel Want dat ze het zouden is bellen. zo makkelijk. Uh, hey, ik schrijf een column voor Elsevier. Ik schrijf af en toe ook iets voor op de website van Binnenlands Bestuur. Je weet gewoon, als ik die reacties wil hebben... dan moet ik het hebben over dit, hè, religie. Is dat ja, een mening of zo? Of over Geert Wilders. Dan heb je honderden reacties. Ik had, ik had een keer een stuk geschreven over de publieke omroep. Toen had ik het een nieuw record dat werd binnen een uur 10.000 keer aangeklikt of zo. Maar als je heel serieus zoals Sibwinia mm -hmm. en degelijk een column hebt... onderbouwd met cijfers en zo, wat gewoon waar is en juist... Mm -hmm. ja, dan ja. nemen mensen dat voor kennisgeving aan. Kort, kort het... antwoord nog even. Als ze ja. bellen, uh, ja of nee? Nee, niet op deze manier. Nee. Nee, goed. Nou, dacht, dacht kunnen we kunnen misschien nog een beetje nieuws maken, maar ja. helaas. Eh, dank voor jullie bijdrage. Bart-Jan Spruit. Ik zou uh... heel graag naar de deceptie van RTL 4. <laughs> ja. Ja. Ja. Jan Heemscher. Eh, hier altijd van harte welkom ja. trouwens, hoor. in ja. ons mediaforum. Ik kom ook heel graag. Zometeen ja. de Nationale Nieuwsquiz doen we met uh, Matthijs Wind uit uh, Haarlem. En we draaien een liedje van de Radio 1 CD. Dat is een prachtig album van Tim Knol, zijn uh, nieuwe cd. De man uit Horen, dat album heet Days. En daarvan Glory Days en Golden Years. See is een golden years van het nieuwe album dus van Tim Knol, deze week de Radio 1 CD. Uh, we gaan uh, ook een nieuwe week van de Nationale Nieuwsquiz beginnen en de aftrap is voor Martijs Wind. Hij is 35 jaar en komt uit Haarlem. Welkom. Uh, Frielandse tekstschrijver en acteur. Ja, ja dat klopt. Wat, wat, wat, wat, wat Kunnen we je ergens van kennen? of? Um, nou, dan moet je misschien heel diep gaan graven in een, een BNN-televisiegeheugen. Uh, ik heb meegenomen een programma dat heette debatgast Het is helaas wegens... Tegenvallende kijkcijfers van de buis gehaald. Dat was, een, uh, was dat niet de opvolger van... Uh... Zo werd het gepresenteerd. De, de opvolger lama's, was... hè, ja, ja, Ja. Okay. En dat is het niet helemaal geworden. Nee. Maar dat is een beetje wat jij doet, dus acteren ja. en ja. ook een Arteren, beetje grappig zijn? Ja, nou, dat ja, probeer ik wel te zijn, ja. ja. En intussen ook nog tekst te geven. Ook nog, ja. Nou, dan moet je ook het nieuws een beetje voor volgen natuurlijk om to the point te zijn. We gaan kijken of dat is gelukt. Um, we beginnen met de Nationale Nieuwsquiz en uh, beginnen met het bepalen van de nieuwsfactor. De nationale nieuwsquiz. Dan naar Spanje. De lokale en regionale verkiezingen er zijn desastreus verlopen voor de Socialistische Partij van premier Zapatero. In de aanloop naar deze verkiezingen kookte de onvrede bij Spaanse jongeren ineens op. Nou, jongeren zelf, die hebben gezegd: we blijven daar nog een week staan. afgelopen ja, weken werd er massaal gedemonstreerd tegen de Spaanse overheid. Zelfs zaterdag was dat zo, één dag voor de verkiezingen daar. Normaal gesproken wordt er dan geen campagne meer gevoerd. Toch stond het centrale plein Puerta del Sol vol met demonstranten. In welke stad ligt dat plein? In Madrid. En dat is goed, ze protesteren tegen de werkloosheid en de politieke klasse. Gisteren besloten ze de bezetting van het centrale plein in de Spaanse hoofdstad... nog zeker een week voor te zetten. Vraag 2, bijna alle stemmen zijn geteld. Bij welke partij uh, gaat... Uh, Nee, wacht even. Bijna alle stemmen zijn geteld. Welke partij gaat aan de leiding met 37 van de stemmen tot nu toe? De Volkspartij. De Partido Popular, dat is goed. De socialisten, de partij van premier Zapatero, staan op 28 en verliezen dus. Vraag 3: Het worden zware tijden voor die Zapatero. Op 14 maart 2004 werd hij als lijsttrekker van de Spaanse Socialistische Arbeiderspartij... gekozen tot premier van Spanje. Wie volgde hij op? Aznar. Die zit er goed in. José Maria Aznar is goed. Van 96 tot 2004 was die premier. Vraag 4. Een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Ik heb hele goede hoop uh, dat we vanaf maandag een echt minderheidskabinet hebben. Wat gewoon echt met de hele oppositie op alle terreinen zaken moet doen. En dat zou een goede zaak zijn voor Nederland. Jolande Sap. De fractievoorzitter van GroenLinks, dat is goed. Zij hoopt dus dat alle provinciale statenleden op hun eigen partij gaan stemmen... zodat de kabinetspartijen en gedoogpartner VVV geen meerderheid krijgen in de Eerste Kamer. Vraag 5. Elke zetel telt dus. 50 plus, de partij van Jan Nagel, haalde bijna twee zetels. Om toch die tweede zetel binnen te halen overweegt 50 plus samen te werken met een andere partij... die net te weinig stemmen haalde om in de Eerste Kamer te komen. Welke partij is dat? Onafhankelijke senaatsfractie. Is dat een gok? Ja. Het is goed. Nou, de OSF, ja, verzamelpartij van de Frieske Nationale Partij, de Partij voor het Noorden, de oudere partij Noord-Holland en de Partij voor Zeeland, die gaan dus samenwerken met 50+. Plus. Dan de laatste vraag, maximaal vier punten te verdienen. We zoeken aanwijzingen over een persoon die in het nieuws is geweest. En de vraag is natuurlijk, wie bedoelen we hier? Als je het antwoord weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. Vier. Het is nog maar mij, maar ik ben toch al in het nieuws. Stop. Sinterklaas. Drie. Het is goed. Ja. Ja. Het is goed. Ja, ja, sorry. De andere aanwijzingen waren geweest, het is tijd voor een nieuw boek. Uh, ik moet het nu zonder de hulp van Brand doen. En uh, mijn staf komt nu in handen van Stefan de Wallen. Uh, Sinterklaas inderdaad, die was het. Ja, het was ook een beetje een inkoppertje, want het ging er net in het forum ook al over natuurlijk. Als je goed meegeluisterd had. Maar dat heb je. Factor is 9, dat is echt de maximale score. Dus hartstikke goed gedaan. Zometeen deel 2 van de quiz.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 De coalitie wil graag ook in de senatenmeerderheid, dus is het puzzelen geblazen. Sommige statenleden mochten zelfs bij premier Rutte op het torentje langskomen om eens een keer bij te praten.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 Zijn we zijn terug bij Matthijs Wind, 35 jaar uit Haarlem. Factor 9, dat hebben we een hele tijd niet gehad. Dat is uh, echt uh, fantastisch gedaan. Okay. Maar ja, als je er zometeen één hebt, dan schiet het ook weer niet op. Dus je moet nu uh, lekker punten uh, scoren. Ja, ja ik, zit, uh, ook in, ik zit helemaal klaar. In deel 2 van de quiz. 90 seconden de tijd, veel vragen. Uh, als een antwoord niet duidelijk is, pas roepen. Dan stellen we snel de volgende vraag. Daar komt-ie. De Nationale Nieuwsquiz. Hoe heet de jemenitische president... die opnieuw heeft geweigerd zijn macht over te dragen? Saleh. Dat is goed. In welk land is de grootste luchthaven gesloten... vanwege een vulkaanuitbarsting? IJsland. Is goed welke Franse minister wordt genoemd als opvolger van Strauss-Kahn als topman bij het IMF? Christine Lagarde. Is goed welke amateurclub werd kampioen, maar verloor ook 30.000 euro door een diefstal? Pas. Dat is Noordwijk. Het aantal gevallen van welke kanker kan omlaag door het bevolkingsonderzoek anders uit te voeren? Een baarmoederhalskanker. Is goed, een automobilist botste dit weekend op de A7 op wat voor dier van keramiek? Een koe. Is goed, duizenden inwoners van welke provincie hebben dit weekend het 25-jarig bestaan van hun provincie gevierd? Flevoland. Is goed, welke film won op het filmfestival van Cannes, de Gouden Palm? A Tree of Life. Dat is goed. Wat is de naam van de coach die gisteren door Chelsea werd ontslagen? Pancelotti. Is goed. Oud-premier Jan-Peter Balken heeft gisteren een eredoctoraat gekregen van welke universiteit in New York? De Hofstra Universiteit. Dat is goed. De Stiletto Prize, een Europese museumprijs, is gewonnen door welk museum? Boymans van Beuningen. Het Watersnoodmuseum. Welke Amerikaan haalt in een toespraak Macedonië en Montenegro door elkaar? Bill Clinton. Dat is goed. Het boren naar olie op grote diepte onder de zeebodem gaat in de toekomst door welk, denkt welk bedrijf? Shell. Is goed. De GP Formule 1 van Spanje werd gewonnen door wie? B uh, Vettel. Is goed. Welke organisatie onderzoekt momenteel de gevolgen van de ramp... in de Japanse kerncentrale Fukushima? Pas. Verenigde naties. De Britse prins William en zijn vrouw Kate zijn teruggekomen van hun huwelijksreis. Waar zijn ze geweest? Social. Is goed. Welke Nederlander namen gisteren afscheid van het Manchester United-publiek? Vettel van de show. En ook dat is goed. Nou, prima scoren volgens mij. We gaan eens even kijken wat de jury heeft geturfd. We hadden dus factor 9... 14 vragen, goed. En dan komen we dus al heel snel op 126. Zo, die klapt er even lekker in op deze maandag. Dan kunnen de andere kandidaten die nog komen... de vier uh, hun tanden op stuk bijten. Goed gespeeld. Dankjewel. Gefeliciteerd daar alvast mee. Dankjewel. Als het stand houdt, dan spreken we elkaar vrijdag weer over de weekprijs. Dat is namelijk 300 euro. Je krijgt nu van ons mee het bekende prijzenpakket... kaarten voor beeld en geluid, de lunchradio en een mok... En wie weet tot vrijdag. Oké. Okay. Goeie reis terug naar Haarlem. We melden ons zometeen weer. En dan gaan we het hebben over uh, de diersoorten die nog niet ontdekt zijn. Dat zijn er toch nog wel een paar duizend of zo. Um, nou ja, hoe, hoe ontdek je eigenlijk zo'n diersoort? Dat is de vraag voor vandaag. Het antwoord om kwart over één. Nu is het, het NOS Journaal. Als je echt luistert naar elkaar... Dan hoor je zoveel meer. En CRV. Bob Dylan. And admit that the you have grown. Geboren 24 mei 1941. Oh, the times, are -changing. Morgen wordt hij 70. Een van de grootste songwriters van Amerika. Luister komende nacht naar het verjaardagsfeest van Bob Dylan op Radio 1.